Kerstgeluk bij het NOS Journaal. In een zwembad in Tilburg zijn een moeder en haar baby ernstig gewond geraakt. toen twee geluidsboxen van het plafond vielen. Het meisje van vijf maanden en haar moeder zaten even voor vijf uur in het peuterbad. toen de boksen bovenop hen vielen. Beiden zijn met zware hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. De baby is er slecht aan toe. Ook een vrouw die hulp had verleend aan de slachtoffers, moest laten naar het ziekenhuis. zat verschijnselen. Onduidelijk is nog hoe het ongeluk in het Tilburgse zwembad kon gebeuren.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 ...die het leger wil aanvallen. Een Keniaanse legerwoordvoerder zei op zijn Twitter-account... ...dat iedereen met familieleden of bekenden in de steden... ...is gewaarschuwd uit de buurt te blijven van de kampementen. Belangrijkste doelwit is de havenstad Kismayo... ...omdat militanten van hieruit worden gefinancierd. Een Keniaanse militair konvooi reed eerder vandaag in een hinderlaag... ...van Al-Shabaab-rebellen in het zuiden van Somalië. Volgens Kenia zijn hierbij een aantal Shahab-rebellen gedood. Er raakten drie Keniaanse militairen gewond... Het leger van Kenia trok vorige maand Somalië binnen, nadat Somalische rebellen in Kenia een aantal westelingen hadden ontvoerd. Het weer bewolkt, af en toe wat regen, morgen eerst grijs, later vanuit het zuiden opklaring een flinke zonnige periode met zon. Door 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En toen ging ik helpen om het toekomst van het schip voor te bereiden. En toen kwam ik in Nederland, een soort van uitgeleend aan het kantoor. En ja. daar liep deze manier rond. Oké, okay. en zo is het gekomen. En zo is het gekomen. Is het gekomen. Al, heb je lang ja. bij uh, Ships uh, echt aan boord gewerkt, gisteren? Uh, ja, vier jaar. Uh, niet, niet heel lang, maar uh, wel wat langer dan uh, drie maanden, zeg maar. Ja, en waar ben je allemaal geweest? Uh, ja, vooral West-Afrika, Zuid-Afrika ook. Maar Ghana, Togo, uh, Gambia. Mm -hmm. uh, ja, Sierra Leone vond ik wel een van de mooiste landen.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 hoe kan ik uh, de tijd die ik dan heb uh, wat nuttig besteden, zeg maar? Mm -hmm. En uh, ja, dankzij Google kwam ik terecht bij Mercherships. Uh, Ships. Uh, gesprekje aangevraagd met uh, die directeur en uh, van gedachten gewisseld. Nou ja, er was uh, behoefte aan uh, ICT-ondersteuning ja. en uh, uiteindelijk heb ik dat uh, ja, die, twee, jaar uh, twee jaar gedaan. Ja.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 wat was jouw reden om voor, voor chips te kiezen? Ja, ik was al heel jong. Ik wilde altijd al, uh, zeg maar vanaf mijn twaalfde al iets met zending doen...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 Toen is het gestopt. Uh, is dat omdat jullie elkaar gaan ontmoeten? Nee, nee ik, ben toen nog, uh, ik heb daarna nog acht jaar op kantoor gewerkt. Oké. Okay. Ja, toen was Jan inmiddels. Uh, nee, toen werkte jij er ook nog. Ja, ja. ja. Er, volgens mij toen, uh, heb ik daar twee jaar gewerkt. Ja, anderhalf jaar, jaar, jaar toen ik ja. nog kwam. Ja, ja. ja. en toen uh, moest hij gaan stoppen vanwege ook tekort aan support. Nou ja, dan zie je ook ja, toch uh, die praktische zaken die leiden ook. Uh,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 ...maar ja. dit jaar, dat was uh, ietsje eerder. Ja, ja, en dan moet je jou ja. eigenlijk vertellen waarom hij dat... Ja, dat weet je. Jij was het eerst bij de hoop. Ja, ja. en het, ja, het is wel dat. grappig nu ik keer aan, uh, aan, aan terugdenken... ...want het is eigenlijk op dezelfde manier gegaan als met uh, Meurschips. Ik zat weer achter de computer, weer met Google... Ja. ...en dan op zoek van, uh, nou, waar kan ik nu terecht...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 Ik heb hem niet meer nodig. Dat is dat heel dat... radicaal. Ja, dat is echt <laughs> absoluut radicaal. Ik weet nog dat mijn moeder er, ja, een beetje schater lachte van, lachte van... Ja, nou, dat zal wel. Uh, morgen staan ze er weer. Ja. Maar nee hoor, tot, uh, tot op heden uh, nooit meer. Nou, ja. Ja. Het karakter van zijn vader is ook zo. Hè? Ja, ja, maar het uh... is bij mijn pa ja of nee. Hè? nee. En, uh, en ja. Geen misschien? Nee, absoluut nee. niet. Nee. Ja. Ja. En wat deed dat in jullie gezin dan? Uh, ja, dat kwam toch, uh, langzaam kwam daar toch een bepaalde beweging in... Uh,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 Ik dacht, nou ja, wat een onzin. Dat heb ik allemaal niet nodig. Dwars en zo, weet je wel. En ja, bij mij heeft het heel lang geduurd. En ja. wat heeft wat is er dan uiteindelijk toch gebeurd? Ja, weet je, ik ben heel koppig. <laughs> Zoals Geertje zegt. Dus er moet echt wel wat gebeuren. Ja. Ik weet nog dat ik... Ik ging dan ook wel mee naar de,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 Ja. Maar ja, zij is geen schenken gewoon hun hele leven met uh, alles erop en eraan. Dat Ze hebben alles hier opgegeven ja, en zijn weggegaan. Ja. De majesteit is onaantastbaar. Niemand is aan u geleid. Onvol zonder weergaan, koning van het hemelrijk. Wordt als de donder, helder als een blikse schicht. Overblindend is de luister van uw heilig aangezicht. Toch bent u niet onderrijdbaar. Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, eeuwig blijft uw trouw bestaan. Onweerstaanbaar is uw liefde, uw genade ongekend. Heer, u bent onderschrijven, want u bent wie u bent. U bent adem en zoiets heeft gezien, gehoord, bedacht. U bent meer dan bijzonder.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 En daar ben ik nu eigenlijk uh, ja, een beetje aan het plannen. Uh -huh. dus, uh, en misschien dit soort dingen, zoals radiointerviews of uh, wat dan ook maar. Ja, om ja. te vertellen over het werk dat je doet. Ja, ja het misschien... werk wat zij doen en dan ook uh, ja, mensen daarbij te betrekken. Ik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 Weet het nog verder? Zoiets, ja. ja het, is, het is zo al een hele prachtige <laughs> ja, tekst. Ja. Dat was voor mij heel erg van, heb je nog niet gemerkt? Ik ben ja, al begonnen hoi, gewoon, met iets nieuws, ga maar ja. gewoon in je gang. En, ja, vertrouw maar. Ja, vertrouw daar, maar, ik ben ja. wat nieuws begonnen. Nou, ja, maar zo is God natuurlijk ook. Hè. Als je echt wil en, en je vraagt er ook echt om, ja, dan, ja, waarom zou God niet antwoorden? Maar hij is al machtig, hij, ja, natuurlijk. hij vindt wel een manier om ja, Absoluut, het duurt het misschien ja. soms veel langer dan we graag willen. Ja.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 6 3 keer 1 3 keer 2. Ik herhaal 078. 6 3 keer 1 3 keer 2. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.